In de achtste finales van het WK heeft Rusland Spanje via strafschoppen uitgeschakeld. Na 1-1 in de reguliere speeltijd viel er in de verlenging geen doelpunten. In de penaltyreeks miste Spanje twee keer en Rusland niet één keer... zodat de laatste strafschop van Rusland niet eens nodig was. Het was voor velen al verrassend dat het gastland de groepsfase wist te overleven... en nu zijn ze dus doorgedrongen tot de kwartfinales. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. De wind neemt wat af en het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en 24 tot 28 graden. En ook dinsdag wordt een zomerse dag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. ORCHESTRA PLAYS <laughs>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 Thank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 Het stuk dat Exception ooit een keer uitbracht als Peace Planet. Dat is de laatste. De uitvoerende is een bekende, want die hebben we al eerder gehad in dit programma. Jean-Pierre Rampal, de fluitist. Dan eh, Germaine voucher Clerc die speelt klaversymbol. En verder eh, worden zij begeleid door het Stuttgart Symphony Orchestra... onder leiding van Karl Münchinger.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 Ooh. Mm.